4 uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In New York is de Russische wapenhandelaar Victor Bout veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan wapenhandel en samenzwering. Bout was een grote speler in de internationale wapenhandel... en werd ook wel Lord of War genoemd. De oud-militair werd in 2008 gearresteerd bij een wapendeal in Thailand... en werd gepakt door Amerikaanse agenten die zich voordeden als Colombiaanse terroristen... die wapens van hem wilden kopen.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 maar gingen in Spanje kansloos onderuit. Het werd 4-0 na een ruststand van 2-0. Dan nog het weer vannacht meest helder en lichte vorst in de ochtend vrij zonnig. Vanmiddag bewolkt en mogelijk wat regen. Het wordt 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Als de jong. 0800-1121, dat is het nummer van de wachtkamer van de Nachtzuster. Mailen kan ook, Omroepmax.nl En twitteren kan via apenstaatje nachtzuster. Er is ook een chat tijdens dit programma. Neem daar eens een kijkje, het is gezellig. Er wordt uh, gepraat via teksten in beeld. En die chat die vind je op nachtzuster.net... En op diezelfde site vind je ook alle vragen nog even op een rij. Dus dat is misschien handig. Kun je even kijken of je nog ergens een antwoord op hebt. De vragen die nog openstaan. Uh, Frans die heeft uh, kabel via UPC. En alle zenders doen het goed bij hem in Amsterdam. Behalve RTL 4. En hij vraagt zich af hoe dat nou kan. Dat er één zender is, namelijk RTL 4. Die al 40 jaar sneeuwt en stoort. En geen installateur of uh, technicus die er iets aan kan doen. Dus uh, mocht jij weten hoe het kom, kan komen, 0800-1121. Maar Lou wil weten of er een einde is aan wereldrecords. Of blijft het maar zo dat mensen steeds sneller gaan rennen of verder gaan springen? 0800-1121, als je daar een antwoord op, uh, op hebt. En ik ben nog op zoek naar iemand die de discussie rondom de Het kan duiden. Want waarom, vraagt Ben zich af, werken wij mee met de Belgen om een stuk polder onder water te zetten? 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt uh, toetsen voor alle antwoorden, maar natuurlijk ook voor nieuwe vragen. En dan is het uh, nu... Oh, ik ga zo trouwens nog even uh, verder praten met de Brit... over, um, uh, uh, ja, hoe zeg ik het? De vurige tongen, maar even kort samengevat. Oftewel de vlammetjes waarmee de uh, verspreiding van de Heilige Geest wordt afgebeeld. Daarover straks meer, maar eerst dat disco moment. Het hoort er een beetje bij inmiddels. Vier over vier is altijd het moment voor een disco. En in dit geval is dat Stephanie Mills en I never knew love like this before. Stephanie Mills was dat. Ja, eerder in deze uitzending um, uh, belde Jos... en die wilde heel graag weten wat nou de betekenis is... van de vlammetjes die hij ziet op schilderijen... in, uh, in uh, de context van het Pinksterverhaal. Want wat gaf Jezus aan de leerlingen... waardoor er van die vlammetjes uh, werden... Uh, wat door middel van die vlammetjes werd uitgebeeld. En daarover was Brit aan het vertellen voor het nieuws. En ze is er nog, hè Brit? Ja, Heel gelukkig. Waar zaten we in het verhaal? Nou, om even terug te komen los van de geschiedenis waar we het net over hadden. Ja. Wat zo bijzonder was van die tongen van vuur... Um, is dat um, de discipelen en uh, een aantal uh, volgelingen waren bij elkaar. En dat waren Galileërs. En dat zou je kunnen vertalen als uh, van de provincie... ...onopgeleid uh, zooitje. En door dat geluid, dat sterke geluid als wind... ...kwamen mensen uit heel Jeruzalem daar naartoe. En ze waren er vanuit, net als nu... ...Joden woonden in allerlei streken, allerlei landen... ...en ze kwamen voor het Pinksterfeest naar Jeruzalem. Maar door het wind kwamen ze naar die plek toe. Mm -hmm. En, tot hun verbazing... Wat hoorden ze? Deze stelletje ongeregelde Galileërs spraken in hun talen. Alle talen die zij kenden. En dat verwonderde ze. Verwonderde de dipelen ook. Zelf en die mensen zelf. En dat is eigenlijk. Ik geloof wel. Of ik denk. Ach. Dat er wel degelijk iets te zien was. Zoals wij. Uh, Kunstenaars uh, hebben betaald, uh, engelen met vleugels. Ik neem aan dat dat geen vleugels waren, maar wel een verschijning. En dat probeer je in de kunst uh, te vertalen. Maar wat belangrijk is, is dat die tongen van vuur... was niet zomaar een verschijning, maar al die onopgeleide zooitje, ze spraken ineens al die talen. Ja, dus die mensen die bij elkaar kwamen, om dat geluid, dat sterke geluid, hebben ze hun daar naartoe gehaald. En wat tot een verbazing hoorden ze al die mensen, die Galileërs, spreken in hun eigen taal. En dat is zo bijzonder. En dit wordt eigenlijk gezien als het uh, begin van het nieuwe... Uh, het Nieuwe. Ik wil niet zeggen christendom, want voor mij is christendom zo joods als wat. <laughs> dus daar ben ik een beetje anders in. Maar daar mm -hmm. uh, uh, werd zo, zo op deze manier een, een, toch een beetje buitenaards of bovenmenselijk uh, ingegrepen. Op een manier um, die de mensen toen de tijd heel erg aanspraken. Ja. Dus um, wat ik eigenlijk wilde was die tongen van vuur in de kunstgeschiedenis, daar is niet alles mee gezegd. Het had bijzonder grote gevolgen dat um, al die devote, Joods mensen, die voor dat feest naar Jeruzalem kwamen uit al die landen, hoorden een nieuw boodschap in hun eigen taal. Ja. ...van die onopgeleide Ja, Er ging wel degelijk even een lichtje aan. Ja, ja. en daar vandaan is eigenlijk alles gaan groeien. Ja. Helaas, in de geschiedenis heb, heeft de christelijke kerk zich... ...radicaal losgemaakt van het jodendom. Mm -hmm. En dat is tot, tot onze eigen armoede. Want uh, dat zou eigenlijk in één lijn horen uh, door, door te gaan. Mm. Mm. Maar goed, ik wilde gewoon even die tongen van vuur... en diepere, de diepere betekenis daarvan uh, aangeven. Yeah. Het was niet zomaar een uh, aura of een zomaar verschijnsel. Daar gebeurde wel degelijk iets heel bijzonders... met grote gevolgen. En dat uh, daardoor werd uh, wat ze te vertellen had... Uh, na al die... Uh, mensen met al, uit al die verschillende streken werd het uh, in Duidelijk, een gegeven. Ja. Een heel bijzonder verhaal. Dankjewel, Brit. Oké. Okay. En bedankt dat je het nog even wilde vertellen. Ja, en, uh, ja. en bedankt voor jou en jouw programma. Okay. Nou, heel graag gedaan. Tot de volgende keer, hè. Oké. Okay. Dag. Hey, Astrid, oi. Dag. Jan. Ja, goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Ik vind het leuk uh, zo'n jonge dame te horen met een programma wat eigenlijk uh, gelezen is op een super oud uh, programma. Ja, nou ik ook. Ja, ik, ik weet niet uh, of je de beste oude man nog kent. Die uh, met zijn mooie kale hoofdje. Uh, ik de... ken heel veel oude mannen met kale hoofden. Nou, hij begon het programma met, uh, met de AVO, service salon. Ja, daar verschillen de verhalen een beetje over, maar je bedoelt Karel van de Graaf, of niet? Inderdaad, ja. Ja, die ken ik heel goed. Oh, dat is leuk zeg, want dat is een prachtige vent gewoon. Dat is inderdaad een prachtige vent, Jan. Iemand uh, met een zeer uh, brede kennis op allerlei vlakken. Ja, ja, ja. Ja, en dan, dan als, als je zo'n jonge dame hoort bij een omroet Max, dan denk je ook van, hé, hoe zit dat nou, dat verhaal? Maar alles kan tegenwoordig. Ja, joh, laten we er vooral niet... Hoe zeg je? Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. <laughs> ja. maar het, ik, ik, ik heb eigenlijk uh, twee gedeeltelijke antwoorden. Ja. En, uh, het eerste verhaal uh, wat betreft puls en ja. bier. ja. Uh, ik, uh, wat dat betreft, ik ben een halve Duitser en uh, ik heb uh, heel wat jaar in Duitsland uh, rondgezworven. Ja. Yeah. En zeker vooral als je in, in richting Zuid-Duitsland bent, dus zeg maar München en, en uh, Bayern en die, die regio, dan is het inderdaad normaal als men vraagt van, uh, op, op zijn Duitsers zeggen we, wordt een bier, dan zeggen we, wordt een pils. En dan is het inderdaad zo, van, van dan krijg je of een pilsje, en uh, het heeft totaal niks te maken met of het getapt wordt uh, of dat het in een flesje zit. Mm. Maar het heeft met de categorieën te maken. En het begrip bier, inderdaad, wat, wat, wat die man zei die in de horeca gewerkt straks... Uh, het, het, het, het begrip pils is al, al, al ongelooflijk oud. Ja. En daar komt dan bij, zeg maar, dat dus de ingrediënten om, om, om dus bier te maken... Uh, ...dat die niet per se hetzelfde hoeft te zijn om een puls te maken. En uh, ik heb hier ook nog, uh, als het goed is, ergens hier in de hoek heb ik een, een bier aan het die liggen... ...maar die hoef ik niet eens <lacht> na te slaan. Je hebt Zover ik weet heb je vier verschillende biercategorieën. En uh, ook wat, wat betreft bijvoorbeeld een pultje van de tap, wat die man het zei... ...bijvoorbeeld van een Amstel of dit of van dat... Maar dan moet mo ik hem ook helaas een klein beetje teleurstellen, want je hebt bijvoorbeeld ook uh, van meneer Amstel of, of van, van meneer Brand of wat dan ook, heb je ook uh, bijvoorbeeld uh, pilsners en bieren van hoge gisting. En, en bijvoorbeeld een pilsje kan, kan 5% zijn, maar een bier van hoge gisting of van, van bovengistend of ondergistend, laag of, la, of, uh, dat heeft te maken met de manier van, van, van hoe, je dus een, een, hoe een bier wordt gebrouwen. Je hebt een ondergist en een bovengist in bier, heb je. En dat is, dat is niet altijd uh, is dat afhankelijk wat uh, betreft het aantal procent alcohol. Oh. Het is, het is namelijk zo, het is, het is meer de manier waarop iets wordt gebrouwen. En uh, het is wel leuk, uh, qua oude geschiedenis is het, het flesje van meneer Gols. Daar staat namelijk bijvoorbeeld op gebrouwen sinds 1516. En dat is namelijk het jaartal van, van het Reinheitsgebot in Duitsland, wat, wat dus ingevoerd is. Mm. En uh, rond die periode is, is ook uh, het eerste puls uh, zeg maar, uh, ontdekt of ontwikkeld. Namelijk in Pilsen, en dat ligt nu dus in Slovakia, en uh, in, Tsje in, in Tsjechië ligt dat. En daar uh, praat men dan ook over het zeg maar puls naar oerkwel. En dat is het originele echte pulsje. Kijk. En dat is weer verbonden aan... Uh, die regel, die wet, die de Duitsers in werking hebben gesteld, het Rijnhuisgeboot. dat dus het puls. vier ingrediënten mag hebben. om, om dus puls te kunnen zijn. Oké. Okay. En het mag dus niet, uh, zoals bijvoorbeeld uh, Heineken. mag, mag, mag, mag, mag de puls dus niet gepasteuriseerd zijn. <laughs> het is nog best ingewikkeld, dat hele pulsverhaal. Nou, als ik je dus zeg dat. dat, uh, dat, dat is op de hele wereld. Uh, uh, dat er zoveel verschillende soorten bier zijn... en dat er zoveel verschillende soorten brouwerijen zijn... maar ook, ook zoveel verschillende regels. En, en uh, qua regelgeving en qua wetgeving is het zo dat pas de laatste... nou, ik denk ongeveer plus-minus tien jaar... dat in Duitsland dat men zegt van... ja, nou ja, oké, okay, dan ook een Flensburger die maakt een bier met citroensmaak... of, of, of uh, wat de dames graag willen, een, een wat minder... Uh, Zware smaken, alcohol, dus ze vermengen het, eh, ik noem maar wat, met, met kassen of wat dan ook. Dat mocht, dat mocht in het verleden gewoon niet. Nee. Maar wat denk dat... jij, Jan, wat is, wat is bij jou die fascinatie met bier? Uh, de, de fascinatie is eigenlijk, zeg maar, ik zal het vergelijken een beetje met muziek. <laughs> ja, kijk, de, de, ik, zou, ik zou zeggen, de gemiddelde Nederlander, die drinkt graag Heineken. Uh, om, omdat het het dier is. Ja, en de gemiddelde Nederlander luistert graag naar Adel. Ja, of nog erger dan Jantje Smit. Adel vind ik wel leuk. <lacht> ja, maar het gaat niet om wat jij leuk vindt. Nee, nee, nee, maar, ja, nee, maar in, inderdaad, kijk... Maar als je aan de gemiddelde Nederlander zou zeggen van, van... kijk, ze weten een beetje welke tijd we nu zijn. Hè, dus het is tijd van Matthäus' Passion. Ja. Maar als ik dan zou zeggen van... ja, maar luister eens even. Ik vind de Johannes' Passion van Bach... Veel toegankelijker en, en, en die zoekjes later gecombineerd. Dan zet je je met hele grote ogen aan te kijken. Zo van, ja, maar wat is dat? Ja. Dat kennen wij niet. Of, nee. of, of van, van, ja, daar houden wij niet van. Mm -hmm. Maar zo is het met Pier ook. Ik heb, ik heb een hele goede kennis in Arnhem. En uh, de beste man heeft de meeste verschillende soorten bieren van heel Arnhem omstreken. En iedere keer verrast hij mij weer met biertjes dat je zegt: van, oeh man, dat smaakt echt lekker. En, en, en niet, niet zo van, van uh, het drinken om het drinken. Ja, ja. Maar gewoon het drinken omdat het echt een lekker bijzonder biertje is. Ja, maar er is een, er is een verschil tussen uh, het gewone consumeren, het gewone dagelijkse consumeren en het, uh, het fijn proeven. Ja, maar kijk, weet je waarom daar zit het? Mm. Dat is Dat heeft namelijk te maken met. Ik zou zeggen, de, de, de, ik zou zelfs, zelfs de zin van het leven, hè, de, de vraag van de werking. Adem, ja. Ja, juist, ja, ja, ja. die adem, ja. <laughs> maar ook, ook die adem ja. heeft heel veel verschillende variaties. Ja. Namelijk, je, je kunt ademen zeg maar, op, op, op, op, op hoog niveau, letterlijk. Qua hoogte bijvoorbeeld, op, op, hoog boven de berg, zoals dat bijna... ...onmogelijk is om toch nog te ademen... want toch krijg je de zuurstof nog binnen. Of je blijft uh, bij de grond. Ja. Maar het, het is... Uh, het, of, Chef van Oekel, ik, ...ik weet niet of je de beste man ooit gekend hebt... ...of de liedjes van hem... Uh, ...die heeft ook ooit zo'n zo prachtig nummer geschreven van... ...ik, ik, ik hou van zuurkool met vette kaantjes en een lekkere jus. Ja. En het is juist de jus... ...of het zijn de krenten in de pap die het leven leuk maken. Ja, nou, dat zeg je die, die, heel die mooi. weer zorgen voor uitdagingen. Ja. En ja, het, het, het is, het is, bij iedereen ligt het, ligt het er gewoon aan van... bepaal jij of bepalen wij wat wij gaan moeten doen... of wat we misschien niet moeten doen. Maar het, ja, in, in deze tijd, ja, ik, ik, het is spijt me dat ik het zeg... maar het, het is vaak toch de, de vlakheid, de, de, de nonchalantheid... en, en het opgelegde uh, punt van... De maatschappij, de consumptiemaatschappij, van wat jij als yes, consument moet, moet lekker moet vinden. Of wat je leuk moet vinden. Of wat je niet leuk moet vinden. Duidelijk. En als je daar doorheen breekt met die adem. Uh, ik zou zeggen, in plaats van een keer uh, naar het café te gaan en te zeggen van... Nee, ik wil geen, geen, geen Heineken van de tap. Weet je wat? Ik, ik, ik pak een keer een Wijn Stefano van de tap. Of ik pak een Polano. Of, of ik pak een uh, La Jouf van de tap. We doen eens gek. Ja, wat doen we? We verbreden onze horizon. Inderdaad. En we luisteren naar Chef van Oekel. Onder andere. Met fette jus. Heb ik die? Ja. Oh, prachtig. Doei. Ik vind je een mooie meid. Dank je wel. Ik wens je goede nacht. Hoi. Hoi. Cirkel met fette jus. Zoek vooraf. Ja, dat is mijn menu. een lekker brakje met een kuiltje, juist. spek, dat is wat ik leus. Gewakke meel, versier met een spratje, zure bomen En als toetje gaan alle de Slaap slapen thee en vruchten, ijsjars. Lendenlappen met vele ratijsjars. Gebraden haan in druipend vrij. Ha uh -huh. Chef van Oekel. Een vette schu was dat. 0800-1121. Kun je bellen met vragen en met antwoorden. Koen? De morgen of goedenacht. Goeie of vrijdag. Goede vrijdag. Ja. <laughs> ik vind het altijd leuk om Goede vrijdag te zeggen, maar nu is het extra ja. leuk vandaag. Ja, ja, ja precies. Uh, ik heb een uh, hele korte opmerking met betrekking tot die hetzige Oh. Uh, in het verleden, ik weet ook niet meer precies wanneer, maar in het verleden is er een afspraak gemaakt met de Belgen... dat datgene wat ze nu uh, gerealiseerd willen hebben, dat uh, is toen afgesproken dat we dat zouden gaan doen. En de Belgen die zijn nu zover dat ze zeggen, van, wij willen graag een uitvoering van een, uh, van een uh, jaren geleden gemaakte afspraak tussen ja. ons... En, uh, en, en, en nou beginnen wij, uh, althans heel veel mensen die niet weten dat dat bestaat, dat is ook een, uh, gewoon een ondertekende afspraak, dan willen ze hebben dat dat uitgevoerd wordt. Ja. En nou, door, door gebrek aan kennis of gebreken aan voorlichting, dat gebeurt ook heel veel... ...weten heel veel mensen niet dat het in het verleden al die afspraak is geweest. Dus de Belgen zijn zo beleefd om te zeggen tegen de Nederlanders... ...jongens, zouden jullie zo vriendelijk willen zijn... ...om die afspraak die we gemaakt hebben toen, om die nu uit te voeren. Want het is onze tijd dat wij de, de, de schelden gaan verbreden. Ja, maar twee dingen als de directeur van een school zegt van nee ja oké er mag een moestuin komen op de plek waar nu het schoolplein is en je bent twee directeuren verder en die zegt nou ho ho wacht even ik wil geen moestuin op de plek waar het schoolplein is dan kan dat kan de tijd kan zeg maar variëren in meningen en opvattingen en eigenlijk is dus de vraag, de hele vraag van Ben is... waarom is er ooit tegen de Belgen gezegd... is goed, ga ons schooplijn maar volleggen met uh, moestuin. Ja, ja dat, dat, is, dat is een correcte vraag. Maar ja. dat moet je dan verplaatsen in de tijd dat die afspraak werd gemaakt. En toen ja. dachten de Nederlanders... Op dat ogenblik, dat ja. is absoluut uh, uh, is het, uh, uh, op dat moment gemaakt. Die hebben toen gezegd, van, nou dat en dat willen wij zo en zo. En de Belgen hebben toen gezegd, akkoord, ja. dan gaan we mee akkoord. Maar dan mogen wij in de toekomst ook dat en dat. Ja hoor, ja. hebben we toen gezegd. Maar ik geloof dat Ben graag de dat en dat even gespecificeerd wil horen. Nou ja, dat, daar ben ik niet van echt inhoudelijk nee. van op de hoogte. Dat moet, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, dat geeft het ook niet. Het, het komt erop neer dat wij met z'n tweeën een afspraak hebben... en dat ja. ik voor in de toekomst zeg tegen jou... van luister, ik wil over drie jaar wil ik dat en dat doen met mijn huis. Ik noem maar wat. Ja. Hè? Dan zeg je, ja. ja hoor, dat is goed. Dan ja. ga ik over drie jaar... Uh, uh, zit, een, uh, zit een zoon van mij in het huis en die zegt... hé, hey, mijn vader die heeft toen en toen dat met jou afgesproken. Ik ga dat nu uitvoeren. Ja. Dan kun je zomaar niet zeggen van nou, dat gaat mooi niet door... Dat, dat zijn geen ma nee. afspraken maken in het leven. Dat, als je dat, dat is situationeel gebonden. En dan moet je gewoon uh, rechtvaardig zijn. En dan moet je zeggen: van, Nou, ja dat hebben we misschien niet zo slim gedaan. Maar we moeten dat wel uitvoeren. En nu hebben ze er spijt van. Ja, maar. Ja. Om, om, omdat ook situationeel. Ja. Uh, uh, Laten we zeggen: het inzicht met betrekking tot natuur is gewijzigd. Ja. Hè? Precies. Ze geven ook weilanden terug aan de natuur, of, of delen van het bos, of god weet wat. Dat geven ze terug aan de natuur. Nou, de, de, daar hebben ze vroeger nooit over nagedacht. Nee, maar de omstandigheden zijn veranderd. Maar de ja. vraag is nog steeds: waarom heb ik het ooit goed gevonden dat jij dat met je huis ging doen? Precies. Ja, dat, dat is eigenlijk Goed, ja, nou ja, maar daar belde je niet over, vragen, Koen. Maar. Ja, dat kun je inderdaad vragen, maar ja. dat weet ik niet precies. Nee. Maar ik weet wel dat de Belgen in deze zin gelijk hebben en zeggen van ik wil graag uitvoering van een gemaakte afspraak. Ja. Goed, dan uh, het verhaal over de golfballetjes. Ja. Er zijn nogal wat misverstanden over, maar het golven is, uh, ja, daar zijn ook uh, verschillende versies van of uh, door de, de Engelsen, Schotten of de Ieren, <laughs> en de Nederlanders. In Nederlanders bestond dat vroeger, was dat uh, golf met een K, en op, in Engels was het golf met een G. En dat, uh, dat deden ze vroeger met uh, balletjes die een leren omhulsel hadden, en volgens mij was dat vroeger ook paardenhaar, dat werd samengeperst, daar ging, leren, daar ging een leren mantel omheen. En, en dan waren die balletjes die waren helemaal glad. ja Wat gebeurde er nou als ze die balletjes wat vaker hadden gebruikt? Ja. Dan sloegen ze daar deukjes in. ja En als je dan een nieuw balletje had of een oud balletje... dan koos iedereen voor het oude balletje, want die ging rechterdoor. Ze hadden niet in de gaten dat dat te maken had... Met die dimpeltjes, met die, met die inslaagjes, met die deukjes. Dat hadden ze. Maar je moet dat oude balletje nemen, want die gaat mooi rechtdoor. En die nieuwe ballen, dat is maar niks. Nee. Die waggelen door, door de lucht. Ja. En dat is overgenomen door de, door de techniek. En die hebben gezegd van ja. We gaan die bolletjes ander construeren, van ander materiaal en weet ik wat allemaal niet meer. En dat moet fabrieksmatig aangemaakt worden. En hoe krijgen we die deutjes erin? Nou, dan slaan we daar deutjes in. Dat noemen ze dimpels. Dimpels. Ja, dimpels. Dat, dat is toch ook het Engelse woord voor kuiltjes in je wangen? Ja, dat zou. Ja, <laughs> nou heb ik ook een hoofd als een golfbal, maar... Volgens mij is het ook een whisky merk, <laughs> of niet? Oh ja, ook nog. <laughs> het heeft vast ook nou, met elkaar te maken, ja. Ja, en er zijn er, ik meen, ja, ik, ik kan er iets naast zitten, maar er, er zijn er iets van 280 worden er per balletje ingeslagen. Zo. En uh, uh, hoe... En, ik, ik hoorde een meneer er straks zeggen van... ja, die, die, die stokken, die noemen ze clubs. Nou, dat is waar. En die clubs, die hebben een clubhoofd. Dat is onderaan waar het op de grond staat. Oh, ik dacht en dat dat de meneer was die erover ging. Ja, dat, dat, <laughs> zo kan je dat ook vertalen. Maar dat is in dit geval niet zo. En die staat in een bepaalde hoek op de rechte lijn van het handvat. Van de shaft, noem je dat. Oh. En die staat dan al onder een bepaalde hoek. En nu is het zo dat als je naar... Kijkt naar wedstrijden van professionals. Die kunnen een bal over een afstand van, nou ik noem maar wat, 80 of 120 meter of misschien nog wel meer. Kunnen ze die een tegengesteld effect geven? En dat wil zeggen dat het blad, dus het clubhoofd, dat staat schuiner als een schepje. En die komt dan meer onder de bal dan tegen de bal aan. Ja. Naarmate je die hoek dus rechter opzet. Krijgt die bal meer vaart en gaat hij ook recht. Als je hem schept, dan krijgt hij een, een, een, een draaiende richting naar je toe. Vanaf degene die de bal slaat. Nog, als we er... nog heel even naar jou luisteren, kunnen we allemaal golven straks. Golven, golven. Nou, je, je krijgt wat meer inzicht. Nou, en dan is dat, dat is een effect. En dat wil zeggen dat als dat balletje dan op de green komt. Dus daar waar de pin staat. Als die daarop komt. Dan loopt die terug. Dan gaat die terug naar de richting waarvan die geslagen is. En nu wordt het een is beetje is saai. Ver, dat is maar een meter of anderhalf, twee, drie meter soms. En dat, dat zie je wel eens op uh, televisie. Ja. En uh, de balletjes die op het moment. Dat noemen ze zo: moment van impact. Dan sla je tegen een bal aan dan sla je het balletje ongeveer... en dan sla je een deuk in van een kwart van, uh, van de bal. Die sla je voor een kwart uh, en maak je die recht. Ja. Dat, dat merk je nooit, maar zo hard gaat het. Het zijn keiharde balletjes, maar op het moment van impact... dan sla je ze wel ongeveer een kwart recht. Dat is de reden. En met de hoek van... Dat clubhoofd, dat is de reden waarom je ze effect kunt geven en op afstand kunt sturen. En dat kunnen golfprofessionals. Kijk. Die zijn er heel goed in. Maar... Na 80, 100, 120 of meer meters kunnen die een bocht naar links of naar rechts laten maken. Ja. Maar hij dan, hè? Hij met al die metresses. hoe heet hij ook weer? Die golf. Die hele beroemde Amerikaanse golfer. Ja, dat is uh, Tiger Woods. Ja, Tiger. Ja. <laughs> Hoe kan ik het vergeten? Eh, eh, legt hij dan ook zo precies het balletje neer dat hij weet of hij tegen een dimpel slaat of niet tegen een dimpel slaat? Nee, nee, nee. Maar je slaat. Je moet je voorstellen dat dat balletje dat zit onder de kleine deukjes. Je, ja. Je slaat altijd tegen dimpels aan. Oh, oké. Okay. Maar je, je, het gaat, maakt de, natuurlijk wel verschil of je precies tegen een precies tegen een dimpel slaat of precies tegen de bolling tussen twee dimpels. Nee, nee, nee. Nee, nee. Oh. nee, Maar zo is het niet. Er zitten de 280 op zo'n klein balletje. Oh. Je slaat dus altijd tegen een dimpel. Alleen okay. is het wel zo ja. dat als je met je club gewoon netjes recht tegen het balletje aanslaat, ja. dan gaat hij rechtdoor. En dan de stabiliteit in de vluchtbaan van die bal, ja. dan gaat hij mooi rechtdoor. Die dat wordt bepaald door het dimpeltje. Dat wordt bepaald door die, al die dimpels. Want dan heeft hij minder weerstand en dan blijft hij beter rechtdoor doorgaan. Als je hem glad maakt, gaat hij dweilen. Dan gaat hij links-rechts af en dan yeah. gaat hij naar boven en naar beneden. Dat is ook de reden waarom ze bijvoorbeeld. In, dat is met wapens precies hetzelfde. In een loop van een wapen zitten draaiingen in aan de binnenkant. Dat zie je niet, maar dat yeah. moet je dan even weten. Dat noem je trekken en velden. Oh. En, en die brengen de kogel op het moment dat hij uh, vaart krijgt, brengen die in een roterende beweging. Ja. En die roterende beweging, die maakt dat de kogel netjes rechtdoor gaat. Had e hij dat niet gehad, wordt hij ja. glad, en gaat hij zwaaien. Ik ga je bedanken, Koen. Ja, als ik nog even doorga, dan word ik uh, golfprofessional. Uh, dat uh, ja, risico moeten we niet lopen. Bedoel. Nee, professional hoef je niet te worden. Maar nee. ga lekker golven. Prachtig op dat moment met het mooi weer. En weet ik, lekker buiten lopen, ontspannen. Alleen maar denken aan een balletje en alle zorgen opzij zetten. Dat is de reden waarom wat oudere mensen met al die zorgen lekker ontspannen gaan golven. Nee. Dankjewel Koen. Ja, graag gedaan. Doeg. Ve Veel plezier. Als het golf, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt het duren. Als het golf, dan golft het goed. Als het golf, dan golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt het duren. Als het golf.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 Helder van de kroeg, waar de vader. Ga niet dicht, wil geen mensen raken Als het golft, dan golft het goed van de dijk. Heel slecht golven, trouwens, op een dijk. Mevrouw Regeer. Ja, goedendag. Hallo. Ik wil eerst nog even bedanken voor de boeken die ik ontvangen heb toen. Voor de oplossing van. Ja, de... u had de crypto goed, hè? Heel mooi. Ja, nou fijn. Wat heeft u gekregen? Want ik, ik trek altijd maar wat nou, uit de kast. Ik had drie boeken, maar er is één. Heel dun boekje bij. Ja, die met telde heel niet. Dus je meer die tekeningetjes, maar heel schattig vind ik. <laughs> met een regeltje eronder. Nou mooi. Ja. Ja. Maar waar ik nu voor bel, dat is een moeilijkheid. Die moet eerst die radio's afzetten. Ja. Dat um, ik wil zo graag van die reclameboodschappen op de computer af. Als ik twee dagen niet gekeken heb, dan staan er dan twaalf of zestien van die boodschappen op. En die moet ik allemaal in de prullenmand gooien, want ik doe daar niks mee. In en uw mail had al, bedoelt u? Ik heb niet gisteren uh, een mailtje gestuurd. Maar dat ging, dat kwam niet aan. Dus ik weet niet wat ik doen moet. Maar u, u bedoelt in de mail? Ja, krijg ik al die boodschappen. Maar mevrouw Regeer, u bent al, toch al over de tachtig? Ja, en? Zit u nog te mailen? Ja. Oh. Dat ik zo'n jaar of vijf geleden begonnen ben. Nou, ik heb een vriendin die was 88. Die, die is eraan begonnen. Die weet veel meer dan ik. Ik heb zo'n hekel aan dat ding. <laughs> maar u ik gebruikt ben hem wel. Mee, he? Dat is het enige wat ik doe. Oh, oké. Okay. Maar u heeft allemaal van die onzin-mailtjes ja. in, de, in de... Ja, om, van de... om iets te, te kopen. Ja. Of vind ik dat. Uh, Val nu 75 kilo af in uh, anderhalve ja, en week? Ja, dan heb je weer een prijs gewonnen. Ja, oh, dan zo moet u helemaal, helemaal mee op... dat soort dingen. Heeft u ook al dat u van uw bank uw uh, rekening nog nee, oh, nee, moet... nee, dan moet ik helemaal niet bankieren. Dat vertrouw ik allemaal nee, niet als goed, je dat zo. dat allemaal hoort. Ik zou het niet eens kunnen. Oké. Okay. Maar u wilt, uh, u wilt er vanaf? Wat ik moet doen om daar vanaf te komen, ja. Ja, dan, de, ja, dan moet u een spamfilter. Maar ja... Hoe leg ja, nou, ik u dat nou weet even... ik allemaal niet. Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet, hoor. Ik heb zo'n hekel aan dat ding. Maar heeft u wel eens ergens uw mailadres ingevuld? Nee. Nog nooit nergens, niet? Ja, ik heb wel mijn mailadres ingestuurd. In, in, tuurlijk wel, dat moet wel. Ja, waarvoor dan? Nou ja, dan uh, bijvoorbeeld voor, voor de Giro of voor... Ja, dat weet ik nu zo gauw niet. Nee. Want als u nou een keertje dat ergens in moet vullen... dan moet u gewoon invullen... Um, loop naar de pomp met je mailadres, Ja. Want anders dan weten ze u te vinden, hoor. Ja, maar het is net zo goed als ze met de niet Ja. dan kunnen ze ook iets tegen doen en dan word ik nog gebeld. Ja. Dat begrijp ik ook niet. Nee, dat is ook vervelend. Dat is een heel ander ja. verhaal natuurlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik word er ook helemaal gek van... want ik heb ook altijd allemaal mailtjes van... Uh... Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Ja, dan kunnen we elkaar mailtjes sturen. Dan dus stuur ik alles door naar u en u. De... Nee, maar dat is, uh, dat is wel een goeie. Ja, nou, ik ben benieuwd of er een antwoord op komt. Ja, en ik ook. die uitleg van die meneer net, Nou, het zou mij tegenmaken wat ik allemaal hoorde van, van het golfjeetje. Het wordt veel te ingewikkeld, hè? Ja, het was gewoon een leermeester. Maar dit is, dit is echt golf, hè? Dit is niet midgetgolf of zo. U hebt, met midgetgolf ja, legt u gewoon golf. het balletje ja, ja. neer, ramt tegenaan, maakt niet uit. Ja. Maar nou ja. met golven, ja, daar zit... Het is tot... gezond. Ja, ja. Ja, maar goed, maar ja, Ik ben, ben het is benieuwd wandelen. of er iemand iets weet van de computer. Ik. Dat maar waar. Ja, er is er vast wel eentje en die belt nu naar 0800-121. Dan had ik een goede Pasen. Dan <laughs> had ik een goede Pasen. Ja. Nou, dan wens ik u vast een goede Pasen. Ja, en ja. zelfs ook. En ik zie dat de maan vol is, dus ik krijg het toch wel mooi weer volgens mij. Het schijnt <laughs> midden in mijn camera. Hij is helemaal bol. Ja, maar... hele grote ik denk rol, het niet, mevrouw Regeer. Ik zou zeggen, wel weltrusten straks. Ja, ja. hetzelfde. En misschien tot de volgende keer. Dat cryptogram, dat komt nog, hè? Dat, dat komt nog. Tien over vijf, zo. Zal ik hem even doen? Nee, want dan geeft u meteen de oplossing en dan kunnen mensen ja, niet meer ja, puzzelen. Ja. Ik hou helemaal niet van cryptogrammen, maar dan komt het ineens in me op Ja. Als je het niet ineens weet, dan hoef je het niet meer te doen. Nou, er zijn mensen die gaan er gewoon op zitten puzzelen. Oh ja? En ik ken ja. u een beetje. Als ik nu de cryptogram voorlees, dan geeft u meteen het antwoord. En verpest u het voor ja. de mensen die willen puzzelen. Nee, dat doet nee, dat mag ook niet. Ik heb twee keer gewonnen. Ja, u heeft genoeg prijzen gekregen nu. Ja, dat heb ik zeker. Ja, goed. Ik, ik ga ophangen, maar ik ga ja, mijn doe best doen om een oplossing voor u te ja, vinden. En tot de volgende keer hoor, ja. bedankt hoor. Dag, mevrouw Dag. Regeer, dag. Ja. Leo. Ja, goedenavond. Goedemorgen eigenlijk. Goedemorgen. Goeden vrijdagmorgen. Goeiemorgen. Ja. Ehm, uh, wereldgekoos. Ja. Eh. Uh, Denk daar iets van te weten. Als we dus beginnen, we hebben mensen nodig en materialen om die records te bereiken. Ja. Als we dus eerst de mensen hebben, die krijgen steeds betere voeding, waardoor hij steeds groter wordt, waardoor de spieren dus steeds sterker worden, daar krijg je dus al een prestatieverbetering door. Maar worden we dan ook niet minder aerodynamisch? Nou. Uh... Dat is dus niet helemaal waar. De oh. ene man wel. Want uh, we hebben niet voor niks veel uh, mensen met overgewicht. Maar uh, kijk bijvoorbeeld even naar, uh, naar de atletiek op ja. de, de 100 meter. Dat zijn in het algemeen negroïde mensen. Ja. Dus mensen met die lichaamsbouw... die hebben een bepaalde uh, verhouding tussen spieren en, en, en lengte van hun benen bijvoorbeeld. Ja. En... Die zijn weer heel geschikt. om, om in bijvoorbeeld de 100 meter. met een krachtige. Uh, hele grote explosie. Uh, dus die records. Te, te neer te zetten. Ja. En die gaan dus iedere keer ook beter eten. worden groter, worden sterker. Dus daar is dus een deel van die verbetering aan te wijten. Ja. Daarnaast. hebben die mensen schoenen aan. De spikes. Ja. Die spikes die worden weer op een bepaalde manier gevormd... dat ze dus minder weerstand in de grond ondervinden. Yeah. En dus daardoor worden er ook weer duizendste van secondes gewonnen. Yeah. Dan krijg je de ondergrond. De ondergrond die wordt geoptimaliseerd. Vroeger liep men op een, op een greffelbaan. Yeah. Toen werd het een tartanbaan. Yeah. En nu heb je alweer nieuwe andere banen... Die worden ook steeds verbeterd, waardoor de weerstand van die mensen de, of van die banen ook weer kleiner wordt. Waardoor dus ook weer duizendste van seconden worden verdiend. Ja. Er zijn dus berekeningen op dit moment door Amerikanen gemaakt en die beweren dus: dat mag, weet ik niet exact, maar dat dus inderdaad op die 100 meter bijvoorbeeld over 15 jaar men aan de top zit en dat men niet harder kan. Maar of dat zo is, betwijfel ik. Want wij weten nog niet wat er in die tussentijd nee. weer nieuwe voedingsmiddelen blijven. Maar er zal ooit een keer een eind komen. Dat is duidelijk. Ja, dat moet wel, hè. Want op een gegeven moment, je, kun, ja, je kunt niet de, tegen de nee. tijd inlopen. Nee, ja. en daar had ik het, heb ik het nu alleen even op hardlopen gehad. Maar ja. bij zwemmen is het dus heel duidelijk geweest. Nou is men teruggegaan. dan had je die zwempakken. Ja. Waardoor die enorme recordverbeteringen tot stand kwamen. Nou heeft men die zwempakken verboden die dus bij de afgelopen Olympische Spelen werden gebruikt. Ja. Maar wat blijkt nu? Er worden weer opnieuw wereldrecords verbeterd... zonder die zwempakken. Oh? Ja. Maar wat is men nu <laughs> aan het zwemmen? Nou, wat is men nu aan het doen? Ja. Het water heeft bij een bepaalde temperatuur... Ja. ...en bij een bepaalde samenstelling... Heeft het, geeft het minder weerstand. Ja. Nou, zwembaden die wereldrecords willen hebben, ja. gaan dat soort water toepassen. Ja. Met schaatsen, die nieuwe hal die gebouwd wordt. Uh, nee, er is een nieuwe hal, er is een hal, een, een, een Schaatshal in in, in, in, in, in, uh, in de Caucasus, in een van die landen. Daar heeft men een, een, een luchtstroming en daar wordt dus de luchtstroming, die kan men beïnvloeden. Ja. Dus dat ook daar wordt bij de schaatsers de weerstand verminderd. Ja, want dan staat natuurlijk overal genoteerd dat in die hal... uit ja, En al dat record... soort kleine dingen, ja. technische uh, uh, nieuwigheden wordt er toegepast. En daar krijgt men dus die nieuwe wereldrecords blij. Maar ik heb gehoord, Leo, ja. dat ze bezig zijn met licht water. Ja, nou, dat is wat ik bedoelde. Ja. Wat ik zei dat men dus chemische middelen toevoegt aan het water... Ja. en bepaalde temperaturen van het water, waardoor het weerstand dus minder is. Maar dan wil je toch dan wil, je wilt toch niet die wereldrecordhouder zijn... die alleen maar een wereldrecord heeft gezwommen in licht water? Nee, maar als jouw concurrentie ja. in datzelfde water zwemt ja. en jij zwemt toch weer harder dan je concurrent... Oh ja. dan ben je toch weer beter... Ja, maar als je dan een keertje op donderdagavond in het zwembad in Krommenie gaat zwemmen, dan kom je opeens niet vooruit. Nee, en vandaar dat er zo'n probleem is en dat Herenveen met zijn schaatshol eigenlijk een beetje in de kou gezet wordt in Nederland. Ja. Daar wil men in de toekomst misschien niet meer zo graag schaatsen, want er worden geen wereldrecords meer verbeterd. Want men had dus de, in, in, in Herenveen in het tjalf. ...wilde men dus uh, ook een, een, een proef gaan nemen met luchtstromen... ...waar dus uh, een, een, een luchtstroom ontstond rond de baan. En dan kon je dus alle mensen die aan het juichen en aan het klappen waren... Ja. daar werd de luchtstroom afgerijd. Dus die had daar geen last van. En daardoor hoopte men dus in de toekomst toch weer wereldrecords te kunnen krijgen. En dat gaat nu niet door, want de hal kost te duur. Ja. Nou ja, ik, uh, ik, ik weet niet of we dat nou moeten toejuichen. Dat mensen door luchtstromingen harder gaan schaatsen of wat. Hebben. Leo, het, de komende 15 jaar gaan we in ieder geval nog uh, uh, wereldrecordverbeteringen gaan we nog van genieten. Heel kort iets over die bieren, hè? Ja, heel kort hè. Hartstikke leuk. Ja. Heel kort. Ja. Trappistenbier ja. is geen pilsner. Oh, dat we dat even duidelijk hebben. Uh, Lefferbier. Ja. Is geen pilsner. Oh, goudse kaas de is De hele kaas. administratie e, aanpassing. Ja. Edammerkaas is kaas. He? Maar het is goudse kaas. Ja. Is kaas. Ja. En Edammerkaas is kaas. Ja. En dat is dus net die verschillen. Je hebt Leffe, je hebt trappisten. Ja. En je hebt pilsner. En okay. pilsner komt oorspronkelijk uit Pilsen. Wat die meneer zei in zijn ja. oude Tjechiënopelkeiën. Ja. Ja. Okay. Het Wiegerspolder... Daar oh. komt iemand na mij, die weet ja. er veel meer van, hebben ze gezegd. Zo. Als die meneer of mevrouw... Leo weet niet alles, die weet gewoon nu al wie na hem nog gaat bellen. Als die ja. meneer of mevrouw ja. niet eerlijk is, ja. dan, dan bel ik terug. Ja. Want uh, er zijn natuurlijk verschillende meningen over. Ja. Maar één ding is zeker, ja. hoe jammer ik het vind, de Belgen hebben gelijk. Oké, okay, nou blijf hangen, Leo. Nee, ik leg hem neer. Nee, blijf hangen. Wie ja? is hier nou de baas? Ja. Blijf hangen, Leo. Ik blijf hangen. Ja. Leendert. Ja, hallo, Astrid. Goede vrijdagmorgen. Goedemorgen, ja, nacht is het voor mij nog. Maar ja. ga gaat... door. Ik, ik hoor dat jij alles weet van de Hedwiegenpolder. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik heb een, een anderhalve meter dossier in mijn kast staan en even zoveel documenten in mijn PC. Dus ik, ik weet er heel wat van. Ja. En waarom is dat? Ja, ik ben zeer van geboorte en met pensioen uh, dacht ik ik ga lekker uh, terug naar Zeeland en genieten van ons mooie land. En je en woont midden vandaan. in de Hedwigepolder nu. Wat zeg je? Je woont nu midden in de Hedwigepolder, in een bootje. Nee, nee, nee. nee. Oh. Oh. Was het er waar? Het waar? Nee, ik woonde best ver vandaan. En ik, uh, nee, oh. nee, nee, nee. Oké, okay, maar even, uh, want we kunnen er uh, nog een uur over praten. Maar de hamvraag waar het om draait is: waarom uh, doen dat is eigenlijk hoe ben het waarom doen wij iets uh, om de Belgen tegemoet te komen? Ja, dat is de, een hele essentiële vraag. Want Kees Slager, uh, SP-senator uh, in de destijds in de Eerste Kamer, die zei het zo. Uh, Vlaanderen de lusten en Nederland de lasten. En ja. dat zit precies in deze vraag van Ben, heette die mening. Ja, maar waarom? Want... Nou, dat is natuurlijk vrij, vrij logisch. Uh, de, de Westerschelde is een Nederlandse zeearm, niet een rivier. Want uh, men heeft het altijd over ruimte voor de rivier, maar dat geldt niet voor een zeearm. Nee. Nee, de, dus de Westerschelde is een Nederlandse zeearm. Ja. Um, als je die verdiept, dan, dan, doe je, dan beschadig je de natuur. Dan doe je de natuur, uh, ja, die gaat. Geweld aan. Ja. En uh, dat moet hersteld worden. En uh, dat is dan een taak van Nederland. Het wordt ook voor een groot deel door de Belgen betaald. Oh. Dus in die zin uh, valt dat wel weer mee. En ook het ontpolderen van de Hedwigepolder... -Hed of de Hedwige zoals de, de Belgen zeggen... Ja. Uh, wordt betaald door Vlaanderen voor een groot deel. Dus dat valt allemaal wel mee. Oké, okay, maar ik ben dus nu voor het onder water laten lopen van de Hedwigepolder. Dat, dat heb... is op optandig. Uh, ja, want waarom? Nou, omdat het niet doet... Wat het zou moeten doen. Oh. Uh, de Westerschelde is een estuarium. Uh, een estuarium, uh, een estuarium dat, daar, daarvoor, daar uh, vinden bepaalde processen plaats. Het, het opbouwen van, van schorren en slikken en weer afkalven. Dat is het, het zogenaamde estuarine dynamiek, noemt men dat. Oh. En, nou... Nee, nee, laat even. Nee. En dus zou door, door dat stukje, dat kleine stukje het polder... Ja. ja. Daar bij Antwerpen ja. zou die estuarine dynamiek weer hersteld worden. En dat is absoluut niet het geval. Oh. Het, is gewoon een stukje, het wordt een stukje, een stukje natuur waar de uh, vogelbescherming graag uh, uh, gebruik van wil maken. En... Uh, maar het is absoluut niet die natuurherstel die noodzakelijk zou zijn voor de Westerschelde. Want er is maar 0,0 zoveel procent van de, van de Westerschelde, dus het doet helemaal niet. Maar weten dus het, die Belgen dat dan niet? De natuur, maar het doet helemaal niet. Nou, waarom zou je het dan doen? Ja. Want een CEO die zet zijn land niet onder water en zeker niet als het geen zin heeft voor, voor natuur. Die nee, die zijn met heel veel moeite zijn ze boven komen worstelen. Zeg en dan zet je het weer onder water. Nee, maar waarom... waarom dus waarom... Uh, de even, want we doen nu de hele tijd, merk ik een beetje... Dat doe je heel goed, Leendert. De pros en de, de voor's en de tegens. Ja. Dus we hebben nu weer een groot stuk tegen gehad. Maar nou, dat weten die Belgen. Ja. Waarom willen ze het dan toch? Nou ja, kijk, het is natuurlijk. Uh, een, een, een, het is afgesproken. Het staat in een contract. En, uh, en daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Ze hebben uh, België gehouden. Uh, houdt Nederland aan het contract. Uh, dat, dat maar waarom? Uh, omdat uh, de uh, milieubeweging. Uh, heeft als het ware een deal gesloten. Ze zeggen van luister eens, als wij die, die, die, die 600 hectare in Nederland krijgen, ja. dan maken wij geen bezwaren meer tegen de verdieping in juridische procedures. Je ja, moet weten dat okay. midden jaren negentig komt België niet. Nee, nou, oh, oh, oh, nee, want dat halen we niet. Binnen een uur en drie ja, minuten. Nee, midden jaren 90 tot nu in een uur en drie minuten dat gaat niet. Nee, nee, nee. nee ik snap, ik snap nee. het. Ik snap het. Anderhalve meter dossier. Maar um, ja. uh, mijn vraag is. De Belgen willen dat graag, de natuurorganisaties willen dat graag. Maar jij zegt, Leendert, het doet helemaal niet voor de natuur... wat zij denken dat het voor de natuur zou kunnen doen. Dus wie zit er dan niet op te letten? Uh, ja, dat, de, kijk, als je maar dikke... Zij denken, dikke, als er maar drie waterkoeten weer uh, gewoon een beetje leuk kunnen dobberen... vinden we het goed. Het is nou helemaal afgesproken. Ja, het is afgesproken, okay. precies. En, en, en jij, dat zit in het actiecomité tegen het onderwater te lopen van die polder? Klopt, ja. En, en waarom? Nou, omdat uh, de reden klopt niet... Nee, okay. en, en een COZ is een land niet onder water. Hij heeft voor eeuwen gevochten om dat land uh, vrij te maken. Van, van, van, om die goede landbouwgrond, landbouwgrond te behouden. Uh, in plaats van het onder water te zetten. En maak je nog kans? Of zeg je van, nou ja, het is eigenlijk al een gelopen race. En, uh... de, de lol is, uh, Astrid, dat de eigenaar van de Hetwiegepolder... Ja. Een, uh, een Belg. <laughs> uh, die... Uh, doet alles om te zorgen dat zijn polder niet onder water eh, gezet ja, wordt. Ja. En gaat als, als dit nu inderdaad gaat gebeuren, hè, want het, eh, er wordt nu gezegd dat de helft misschien onder water gezet ja. wordt, die ja. Nederlands compromis, maar de <laughs> eigen ja. de Europese Commissie een proces aandoen, want die mogen dat helemaal niet in dit stadium zeggen, want... Uh, de Europese Commissie kan pas als een project uitgevoerd is bezwaar maken... en niet vooraf. Zo zitten de afspraken in elkaar. Dus er gaat een lange juridische strijd uh, gaat beginnen uh, als... Uh, of die is sowieso al bezig. Dus het, is, het loopt al een jaar of zestien. Ja, dit loopt nog wel even. Lennert dus ik, ik ben op... heel blij dat je belde. Ik moet naar het nieuws. Het spijt me dat ik je onderbreek. Ik moet naar het nieuws. Heel even nog naar Leo. Tevreden, Leo? Nou, niet helemaal. Oh jee. Niet helemaal. Kijk, die meneer heeft geen woord gezegd wat niet waar is. Oh, Nou, blijf even hangen, want ik moet nu echt naar het nieuws. Dan gaan we toch de hele boel over het nieuws. En dan gaan we nog een plaat draaien. En dan komen we terug bij Leendert en Leo. Blijf in de tussentijd bellen met vragen en antwoorden 0800 1121.